Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De wereld neemt afscheid van koningin Elizabeth. In Westminster Abbey in Londen is net een dienst voor haar gehouden. Correspondent Fleur Launspach heeft meegekeken. Nou, net aan het einde van de dienst viel het land even stil. Twee minuten stilte. ...voor koningin Elisabeth en we hoorden trompetgeschal... ...en we hoorden tijdens de dienst ook over haar uh, belofte... ...dat ze haar hele leven zou dienen, of het nou lang of kort zou zijn. Uh, en dat is natuurlijk iets waar ze zoveel uh, liefde en respect voor de Britten voor krijgt... ...dat ze zo, zo lang is doorgegaan, hè, tot op eigenlijk het allerlaatste moment heeft ze gewerkt. En ja, het was eigenlijk een kalme, uh, mooie reflectie op haar leven met veel liederen. Op dit moment is de stoet met de kist op weg naar Hyde Park. Langs de route staan 100.000 mensen. Later vanmiddag wordt ze in besloten kring bijgezet in de Koninklijke Grafkelder. Ondertussen wordt er in Den Haag geoefend met onze eigen grote evenement Prinsjesdag. Morgen in de Koninklijke Schouwburg worden de laatste puntjes op de i gezet voor de troonreden. De stad wordt nog een keer goed schoongeveegd en de paarden oefenden vanochtend op het strand van Scheveningen... ...die leerden vooral om rustig te blijven bij al het geluid morgen langs de route. Bijvoorbeeld van... Door de tropische storm Nanmadol zijn in Japan zeker twee doodgevallen. Ook zijn er tientallen gewonden... Bijna 300.000 huizen zitten zonder stroom en straten zijn overstroomd. De storm raast nu verder naar het noorden richting de hoofdstad Tokio. En tanken was dit jaar nog nooit zo goedkoop. De adviesprijs is nu iets meer dan 2 euro en dat is sinds december vorig jaar niet meer gebeurd. Experts zeggen tegen nu.nl dat ze denken dat benzine de komende tijd nog iets goedkoper wordt. De gasprijzen zijn nu iets lager. Het weer wisselt een dagje, wolken en zon, maar ook af en toe een bui. Het is wel wat minder koud dan gisteren, 16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 En Benno zit tegenover mij. Goedemiddag Benno. Hey Robin. Hé, hey, goedemiddag. Ja, we de week weer overleefd. Nou, inderdaad. Nou, nood. Jongen, jongen, ja, jongen, jongen. Ja ja, ja, ja. Het was even wel uh, een peddel hoor naar het dorp. Want er staat een stevig windje. Ik heb het even nagekeken. Zes, Je had hem een beetje tegen, hè? Ja, ja Paul tegen. Zesbo voor is het momenteel. En we hebben hier in de studio um, een webcam aanstaan voor het strand.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 omdat zij audities gaan organiseren. Daar kregen we een persbericht van binnen afgelopen week. En talentvolle muzikanten worden gezocht. Uh, dus daar, nou het en waarom van uh, het uh, Kennemer Jeugdorkest...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 En als je aan het werk bent, uiteraard werk zou de radio aan, en de lokale omroep CFM. We zijn er al 32 jaar hier in Salford En daar zijn we beren trots op. Vandaar ook een beetje vrolijke muziek van de Four Tops. Hier zijn ze met Don't Walk Away. de voortofs en uh, don't walk away. Zodat gaan we praten met uh, Mark Janssen van Stichting Duinbouw met de eerste Decent Amusing You're not wrong Well, I'll take all the vitriol But not the thought of you moving on the same Well I'll take all the vitriol but not the thought of you moving on uit een lekkere gouden oude, draaien we ook de nieuwe muziek voor je. Dit was Louis Capaldi en 4 uh, me inderdaad de platen uh, die op dit moment uh, de hitparades uh, heeft uh, veroverd. Oh ja? Jazeker. Nou, ik had het net over CFM uh, uh, al 32 jaar. Hè? De stichting ja. Zandvoortse Omroep, ja. zoals dat uh, zo mooi heet... Uh,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 En uiteraard ook het nieuws over de duinen en de dag. dag van de duinen. Nou, daarvoor hebben we aan de telefoon Mark Jansen. Goedemiddag, Mark. Welkom in de uitzending. Hallo, Mark. Hé, hey, dat is merkwaardig. Dat is heel merkwaardig. <laughs> nou, dan gaan we even een plaatje draaien, Ja, denk dat, ik, dat denk ik ook, want anders zijn we al de hele tijd bezig. Ja, ja het gaat even niet lukken. Wat vreemd.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 Ja, dat moet je elk jaar weer doen. Ja, ja. Uh, ja. Oké, okay, hartstikke leuk. En, en helpt, uh, praktisch gezien helpt de Stichting Duimbehouw de bewoners daar ook mee met materialen en machines? Uh, ik neem zelf uh, elk jaar een uh, bosmaaier mee. Oh, ja. En ik help ze met wat uh, harken en uh, ja, om, om de zaak goed te onthouden. je ja. ja. jullie nog een feestje geven in, uh, vanwege het 45-jarige voor, voor jullie zelf? Nou, geen uitgebreid feest hoor. Nee. Wij besteden ons geld meestal aan gewoon natuurbeheer. Oh ja, oké. Okay. Leuk. Maar ik heb net wel een, een lunch aangeboden gekregen na afloop van het symposium. Ja. Nou, hartstikke fijn. Nou, Mark, nou, nog 45 jaar erbij. En uh, wat dat betreft denk ik dat jullie uh, goede zaken doen uh, of goede dingen doen voor, uh, voor de duinen. Ja,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 En hier is Rick Ashley, zo so, dadelijk het weer trouwens. Never gonna give you up. In de jaren 80 was hij enorm populair, deze Rick Ashley. We noemen hem altijd Rick Asshole. Ik weet ook niet waar het <laughs> van uitkwam. Ja, echt, echt hè? Weet je, een beetje in de, de piratentijd en dergelijke nog. En uh, ja. uh, Never Gonna Give You Up, een lekkere uh, klassieker. Nou, ben je nog uh, op tijd uh, geweest met je overhemd? Uh, ja, ja, ik heb net de uh, laatste knopjes dicht. Ja. Net even nog een scheerapparaatje. En we gaan even zwaaien. Dag geleden, lieverlijk. Ja, kijkertjes. de webcam uh, doet ja. het weer uh, met dank aan de technische dienst uh, ja, daarvoor. Ja, precies. En um, nou, nu even het weer. Uh. Nou, nou, de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 You.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 Ja. ja, daar ben je. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hartstikke fijn, Mathijs. Um, jij bent de dirigent van het Kennemer Jeugdorkest. Maar het is eigenlijk Jeugd-Symphonieorkest, hè? Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. En waar zit het verschil in ja, tussen, het orkest, ja. tussen een orkest en een symfonieorkest? Um, uh, nou ja, eigenlijk... eigenlijk uh, uh, orkest kan ook zijn, blaasorkest bijvoorbeeld. Ja. Of alleen strijkorkest. Ja.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 Uh, in uh, de Halen maar Hout, dat ja. is uh, het herdenkingsconcept. Ja. En dat concert dat sluiten we altijd af met een uh, beroemde popartiest. Oké, okay, oké. Okay. Dus daar hebben we bijvoorbeeld een, een paar jaar geleden met Roel van Velzen gespeeld. Ja, oh wel leuk, ja. Ja, uh, ja, ja, ja. dus dat... Uh, nee hoor, nee, alle, alle, allerlei stijlen. En uh, uh, dat, dat uh, wordt ook samen met uh, de orkestleden wordt dat, uh, wordt dat bepaald. Oké, okay. oh, dus uh, de orkestleden hebben een stem hierin.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 Ja, hetzelfde. Goed, Ingelijk. dankjewel. Dag. Oh. Eh, wij gaan alweer op uh, naar het nieuws. En uh, weer van uh, drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang in Zandvoort op zaterdag. We zeggen tot zometeen.